Steeds meer bewolking en vannacht vanuit het westen regen. Morgen veel regen en wind. Een graad of 15. Dit was...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 Voor de rest ben ik betrokken bij een gastenbidstandteam. Ik uh, draai uh, in principe elke dinsdagavond... Doe ik een, uh, hebben een oefenavond voor een gastenbidstand die er dan vrijdagavond is. En er zijn een aantal gasten binnen ons werk die muziek maken. En naast eigenlijk dat we oefenen uh, voor die vrijdagavond... doe ik een, ook een stukje geestelijke toerusting. Ik zeg wel een soort of discipleschapstraining... Mm -hmm. waarin ik dan ook gewoon hun win meeneem. En ik van uh, in relatie met God... Hoe zeg maar te leren bidden, God te aanbidden, de stem van God te verstaan. En dat doe ik dan ook de vrijdagavond. Voor de rest ben ik betrokken bij vrouwgerichte training. Dat geef ik één keer in de maand. Dat is voor alle vrouwelijke gasten een stukje training geven. Voor de rest spreek ik op themablokken die we hebben binnen het werk. Één keer in de vier keer in het jaar is dat zo.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 the door. Whenever I call, you're always there. Whenever I'm hurt, We al even over die eerste jaren, financieel. Dat was een heel andere situatie dan nu. Want nu is het werk van de hoop is erkend. De, de, zeg maar de zorgverzekering speelt ook een rol daarin. Maar dat is pas van de laatste jaren, meen ik. Ja, dat, ik ben niet zo goed in jaartallen. Dus wat dat betreft ben ik daarin een slechte raadgever. Maar we hebben na een aantal jaren werken... hebben we uiteindelijk gewoon een subsidie van de overheid gekregen. Dat was voor de eerste...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 dat zijn de knipoogjes van de Heer ja, God. Ja, dat is, dat is Gods grootte. Ja. Dus in, in al die jaren hebben we gezien, God voorziet. En het raakt me nou weer even, omdat ik dan al die, als ik zo aan het vertellen ja. ben, al die momenten weer even voor ogen zie. En denk, tot op de dag van vandaag heeft God voor ons gezorgd. Ja. Voor ons gezin gezorgd, voor het werk gezocht. En tot op de dag van vandaag gaat het niet zonder strijd of moeite. Maar God is groter als...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 We zeggen van hé, hey, we gaan er samen voor. We willen in eenheid samen optrekken. Stukje respect naar elkaar. Eh, niet elkaar veroordelend. En die ruimte is ook binnen het werk. En dat vind ik mooi. En zo hoort het ook te zijn. Ook als personeel onderling. Eh, de een vanuit een traditie. De ander vanuit een vrije evangelische. Maar dat we wel met elkaar gewoon elkaar vinden. in die eenheid de dus geestes. Zoals in Efeze 4 staat. Eh, waardig hier roeping wandelen. Nederig elkander liefde betonen. En zo te werken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 U kunt ook bellen, dat kan via het centrale nummer 078 611 222. Dan komt u bij de afdeling die allerlei informatievragen beantwoordt. 078 631 32. En u mag ook een mailtje sturen naar info Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Ik verslaving. Ja, ik natuurlijk in een depressie. Aan kokie. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om meer. Ik zit hier ook voor eetverslaving. voor ja, ik ben verslaafd aan spelen. Steun het werk van de hoop. Maak een gifto over op giro 38 38, 38. Of kijk op dehoop.org. Dank u wel.